Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De kennis van en ongerustheid over asbest is de afgelopen jaren afgenomen. Minder mensen dan in 2016 weten dat de vezels risico's kunnen opleveren voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek door bureau GFK in opdracht van Milieu Centraal. Een op de vier huizenbezitters voelt zich ongerust over asbest op het dak. In 2016 was dat nog één op de drie. Veel mensen weten niet wat ze moeten doen om het asbest te laten verwijderen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 En in de nieuwe vogelatlas staan 369 vogelsoorten beschreven. De autoriteit persoonsgegevens heeft het afgelopen half jaar... ruim 7000 klachten en tips binnengekregen over mogelijke privacy-schendingen. Dat schrijven de Telegraaf en Trouw. Veel klachten gaan over het recht om inzage te krijgen... in de persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen. In een aantal gevallen heeft de autoriteit daadwerkelijk een onderzoek ingesteld... of overweegt dat. Zo hangt het UWV een dwangsom van 150.000 euro per maand boven het hoofd als de website met medische gegevens niet tijdig wordt aangepast. In het Amazonegebied is het afgelopen jaar... bijna 8000 vierkante kilometer bos verdwenen. Dat is de sterkste afname in tien jaar tijd, meldt de Braziliaanse overheid. Het gebied is iets groter dan de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht bij elkaar. Het bos in Brazilië is belangrijk voor het tegengaan van de opwarming van de aarde... omdat het grote hoeveelheden broeikasgas opneemt. Het weer in het zuiden gaat het in de loop van de ochtend regenen. Later ook in het oosten. De temperatuur ligt rond de 5 graden vanmiddag. Dit was het NOMS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Yeah. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Nee. Er staat soms ook nog op zijn kop dan. Ja. What a beautiful morning. Turn on the radio and let's have some music. Yes, Tubak leeft op de radio. Even de acht uur uit deze. Tubak leeft ja. op deze ijskoude zaterdagmorgen. Nou, het is wel friezig, hè? Nou, echt. Ik vond het mee van het hart. Goedemorgen. ik ja, heb het raampje van de auto even opengedraaid. Ik nou, ik doe maar me gauw maar dicht. Ik vind het koud. Oh, nee, het was minder koud dan gisteren. Want toen was ik op de fiets. Oh, en nu ook. Maar het was nu echt. Dus, uh, ja, ja. Lekker. Maar er is een wolkendekje, een beetje. Het okay. rekenen. Ja dat. En het blijft er warm met je. Is, is dat wat er is blijven hangen van Black Friday? Black Friday. Oh, oh ja, Black Friday. Dat is gisteren. Toen natuurlijk van al die mensen die aan het kopen zijn. Ja, echt. Niet Black waar, Friday. Echt oh nee dit, is, nee, dit is iets anders. Hè. Dit is vrijdag de 13e. Dat is weer wat oh, anders. Ja. ja. Nou, het is echt ongelooflijk. Ik heb echt berichten zitten kijken. Echt, want dan hoor je dit, hè, bijvoorbeeld. Zelfs als mensen weten dat de korting niet echt is. En dat de prijs. Um, Omhoog is gebracht voordat de actie er was, dan mag ze nog gaan stoppen. Omdat het emotioneel gewoon heel goed voelt dat er een aanbieding is. Echt toch gek? Hè? Ja. Maar ja, raar. Ik be ik begreep ik nou goed in dat bericht dat ongeveer 10% van de aanbiedingen daadwerkelijk, zeg maar, daar heb je voordeel aan. Ja. En dat de rest gewoon. Is nep? Nep? Is. Nep? Ja. 10% gewoon 90%. Is dus gewoon nee, nep. En, goed, en dan ook 25 What? nou 20 En dan denk ik, hallo, ik, ik kom niet eens. Als er geen borden staan van uh, sale, big sale, kom ik al niet naar binnen. En dan loop ik erin en denk, 20 korting. Nou, ik wacht nog wel even een tijdje. Geef dus het als 50 wordt, nou, dan, dan, dan word ik warm. Nou weer toch niet. Echt 20 en dan uh, Black Friday. Ja, dat laat allemaal nergens op. Als we dan toch Black Friday invoeren, ja? vind ik prima. Ja. Maar dan moeten we het ook op zijn Amerikaans doen. Kortingen van 70, 75. Bam. Maar het, het, is, het niet nee. met, is het ook niet met je discriminerend? Het komt toch uit Amerika. Als ik het goed begrepen heb, is het toch dat zeg maar, de prijzen zo ver omlaag gaan... dat ook de donkere uh, mens uh, zeg maar, kleed, uh, spullen kan kopen? Of, uh... Ja, maar dat is speciaal voor Zwarte Piet, zodat hij gewoon inkopen kan. Ah. Oké. Okay. Nou, ik weet niet. We, we, we, we geven ons volgens mij op heel glad ijs hiermee. Glad mee. ijs, ja. Glad ijs. Blijf er van af. Blijf, uh, blijf op, het, uh, op de kant staan. Goed, nou, uh, nieuwe zaterdag. Uh, ja, we op. hebben er zin in. Ja, we hebben er zin in. Het is dus, uh, precies over een maand kerst, dus ik kan een klein belletje laten rinkelen. Het oh. is dus aftellen, oh. geblazen nu Echt? nog 31 dagen. Echt? Moeten we dit al uh, gewoon gaan draaien, dit, zeg maar? Nee, dat nog niet. Dat nog niet? Oh, Oké, okay. okay, dan doe ik die nog even weg. We verwachten hem we wel binnenkort. Ja, maar hier nog even Sinterklaas de natuurlijk. Ja, zeker, natuurlijk. zeker. Ga je er nog vieren week? eigenlijk? Ik heb eigenlijk nog helemaal niemand gehoord uh, wat de bedoeling is. Ik denk dat mijn ouders zeggen zo van, nou, doe jullie de eerste stap maar. Zo oh. gaat het wel elk jaar ook, hè, met, met die, met die ouders. Denk je eigenlijk van, nou, weet je, als jullie het doet, zo is druk het is ook goed. Ja, jullie hebben het zo druk. Ja. Jullie moeten maar even aangeven wanneer het kan. denk ik, ja, hallo, doe even de eerste voorzet. Dat is wel makkelijk. Hé, hey, ja, in ja. Klaas vieren? Uh, wij, wij vieren het elk jaar vrij uitgebreid. We gaan ja? naar een huisje en doen allemaal uh, leuke dingen, dus... Uh, Oké, okay. ja. in ieder geval, het huis uit en ergens anders. Ja, ergens anders. Dat op. is ook wel ja. leuk. Ja. Ja. Wij blijven ook altijd gewoon die bank zitten bij mijn ouders gewoon, weet je wel. Oh, oh jeetje. Ik kan ja. daar recht naar. En dan zeker slechte koffie? Nee, dat je valt kan het mee. uittekenen. Kan het ieder jaar dat is het weer. Dat vind met auto nieuw ook vaak. Oh. Oh, echt. Nou, met auto nieuw ben ik nu elk jaar wel iets anders. Elke keer ben je iemand anders en een soort feest. Sommigen maken echt een rain y En Noem het allemaal op. Dat is altijd, je wordt gedwongen mee te doen. Heel gênant in het begin, maar uiteindelijk wordt het toch leuk. Maar dat ja, komt ook als de drank in het spel is. Maar je weet het, dat mag niet meer hè? Nee, dat is klaar. Oh, dat is bij Daar moeten we straks nog even, oh, oh, oh. even uitgebreid over praten. Ja. Over die ja. nieuwe wet van Bokhuis. Hè. Die heeft alleen ja. dingen bedacht en zo. We me uh, me merken het straks wel. Eerst even de nieuwe single van The Vaccine. Zal dat pas bij de CD Dit is de nieuwe single daarna. Ik kan je verwachten bij Toepakleef in de zaterdagmorgen, ja. Ja, vandaag wel. Ja, het is echt lekker. Die koffie die weer is gewoon de hele week naar uitgekeken. Dan een lekker bakje koffie drinken in de studio. Nee, hou even op. Nee, nee, nee, dat kunnen we nog niet maken. Eerst, eerst even Sinterklaas afwikkelen en dan pas kunnen we door naar uh, de kerstman. Je trekt van Sinterklaas afwerken, hè? Nou, zeg... Ik, ik heb een lekker kopje koffie uh, voor je ingeschonken. Ja. Maar hey, ik weet dat jij altijd twee suiker in zit drinkt. Ja, Hij uh, mee, maar uh, nog maar ik heb, eentje, hè? Nee, ik heb ze er altijd bij uitgelaten. Uh -huh. de suiker is, uh, mag niet meer. Ja, dus, er zit ook extra, er is er extra duur geworden. Er zit tax op nu? Suikertax. Ja, dus uh, ja. ja, de studio, de suiker, dat, dat, dat wordt te duur. Dat ja. gooien we eruit. Dat gooi je eruit. Dus geen suiker voor jou. Nee, Blokhuis heeft zitten praten, natuurlijk, met allerlei partijen om de tafel Want Nederland moet gezonden worden. Want 50 of 60 procent van Nederland is te dik echt iets aan gebeuren. Dus nou, die pakje sigaretten gaan langzaam omhoog in prijs. Oh, dat gaat er al op geld opleveren de eerste paar jaar. Daarna wordt het minder natuurlijk. Die gaat naar 10 euro, hè. Reken dat even om naar de gulden, want daar ben ik nog steeds van. Ik ben voor de nog gulden. Nog steeds. Dan zit je op 24 gulden? Zit je op 24 gulden, zie nee. je dan? Nee. 2,22 euro en 24. Ja, maar inflatie. Ja, dat is waar. Om ja, zeg, zeg maar 24 euro zie je, dat is echt ongelooflijk gewoon. Hey, 24 gulden. Ja, je, niet, je niet ja, 24 euro, want ja, dat het wel het, een heel duur pakken. Ja, ja, ik ga nou, het, het helemaal door rekenen. is gewoon een euro per sigaret zo'n beetje, dan zit er 20 plus 2 in of ja. zo. N... dus ik ben nieuwsgierig wat voor uitwerking dat heeft. En de pakjes worden dan al, zeg maar, heel grijs of blauw. We krijgen één kleur, Er staat verder helemaal niks op. En ook geen foto's meer van... Uh, oh, dat vind ik wel fijn. Ontrustende dingen die je kan ja, oplopen. Is, ja, oh, als je op Schiphol bent, dan zie je ze in het groot op die... Staan. Ja? Echt zie vanaf Ik vond het altijd heel naar. Mijn, mijn huisgenoot. Ja? Uh, die, uh, die toen ze bij ons kwam wonen, rookte ze. Yes? Inmiddels is ze gestopt. Okay. Door ja, jullie? Ja. Doe ik geen uitnating over? Ja. Um, ze mocht maar, gewoon niet binnen roken en al helemaal niet op het balkon. Ja, okay, okay. <laughs> en, en door. En ja. daar sta staan die foto's op die. En, die zijn naar. Die zijn echt zijn die zijn heel erg. Je kan er echt een trauma van oplopen. Er moet eigenlijk gewoon gewa gewaarschuwd worden. Als jij ja, voor een pakje dat het ergens rond ligt. je denkt, wat is dat nou? Ja, voor die kinderen van die mensen dan. Die denken, oh mam, ga je dood? Ja. Ja, waarschijnlijk wel, schat. Ja. ja. Je kan maar... je dan voor, voorbereiden. Maar ik vind mijn sigaret zo heerlijk. Ja, ik mag ook wel eens iets lekkers doen in, met, in mijn leven. Nou, die e-sigaret wordt straks gewoon uh, bij de hoofd... Uh, bij de sigaret ingedeeld. Dus dat is niks gezonder. Uh, echt Uiteindelijk... Zo? Uh, ja. In 2025 moeten de verkochte calorieën in de aanmerkend frisse drank met een kwart zijn gedaald. Dus de suikers moeten allemaal omlaag. En wat was er dan nog meer? Uh, stunten met alcohol is ook uh, verboden. Er mag nog wel 25% korting gegeven, maar uh, uh, drie voor de prijs van 2 mag ook nog. Maar dat is dan echt het hoogste wat je kan krijgen. Ik vind het even goed, nog hele goede aanbiedingen dan. 25 procent. Ik bedoel, dat is dan. Black Friday zijn dan. Ik loop erop. Maar ja, inderdaad, doe je iedere dag een hele fles wijn of niet? Dat is nee. een grote maar vraag. maar mag je dan wel nog steeds zeg maar, de prijs 25 procent hoog maken... en dan 50 procent geven? Ja, nog... ja, oh, ja, dat kan je ook doen. Dat kan je ja. doen, ja. weet je toch nog een goed, goed gevoel hebt. Ja, maar ja, je krijgt misschien wel weer dat de illegale stokerijen weer komen. Hè? Oh, je, je gaat het echt helemaal... Ja, nee, uh, maar ik Westen ken iemand die heeft er een, maar die had zo van, Nou, ah, ik doe het maar niet aan, daar drink ik te veel. Maar heel Nederland is toch dicht betegeld en of wil je dan stokerij beginnen nieuw? Ja, maar nee, dat, nee, levert, dat levert je ook de, niet genoeg op joh. kost dat niet. Nee. Je kan gewoon in je keukentje. je kan je gewoon zo'n apparaatje hebben staan. En dan laat je het lekker blubberen en bubbelen echt, en doen. Binnenkort hebben we een gesprek met de programma -leider dat je echt verkeerde dingen uh, verspreidt. Ja, promoten. Ja. Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Nou goed, ja. uh, dus aan alle kanten komen de regels. De porties moeten omlaag. Er moet meer groente... En fruit bij de uh, maaltijden die in een restaurant worden uh, uh, bereid. Dus het gaat een hele goede kant op. En dan hebben ze natuurlijk bij de Telegraaf... hebben ze natuurlijk even mensen geïnterviewd in een kroeg... waar ze dan gezellig met z'n allen een biertje zitten nutten of een neutje. En dan zeggen ze van, yeah, yes, hoe ik leef, bepaal ik zelf. Nee, het wordt hoe ik leef, betaal ik zelf. Hoe ik leef? Nee, hoe ik leef... Hoe ik leef, betaal <laughs> ik zelf. Oftewel, de zorgverzekeraar. jezelf. Dat gaat er ja. gewoon omhoog. En dat vind ik ook allemaal goed. Uh, dat dat in kaart wordt gebracht, daar moet je er ook voor tekenen. En als er dan extra kosten komen, die zijn dan voor jouw rekening. Dus, uh, nou, ik ben nieuwsgierig. Het duurt nog wel even. 2015 zijn de meeste dingen zijn, uh, bedacht. Dat ze er nou echt in moeten gaan. Dus, uh, ja. En, uh, nou ja, goed. Minder nou, ik geld. Vind het, vind het wel, ik vind het op zich wel goed dat... We, iets gaan doen tegen suiker in de supermarkt. Want als je bij het frisdrankrek gaat kijken yeah? en je gaat oprecht op zoek naar een product uh, waar geen toegevoegd suiker in zit. Oeh, het is een klusje. Ja. Uh, uh, uh, ik heb het uh, moeten doen yeah? voor, een, uh, voor een dieet. Yeah? En er staan twee pakken bij de, in dat hele schap, inclusief uh, jus alles, yeah? maar geen toegevoegd in ja, maar ook die speciale appelsap, die glazen fles, zit er ook toegevoegd Oh, dat is ook wel suiker ja. ja, ja, ja. Oké, okay. want die lijkt me op... dan nog wel gezond en ik zeg maar ja, dat... als je minder wilt drinken, doe zo'n uh, fijne appelsap of ja. zo, doe die in een wijnglas en ga dan ga je gewoon genieten. Nee. En dan heb je toch een wijnglas en dat is toch ook een beetje tussen je oren, hè? Ja. <coughs> eigenlijk. Nou ja, het is, ja, op een maar of andere manier... Maar Paulie wilde eigenlijk wel niet stoppen, dat, dat merkte ik wel. Ja. Die had, ik wel, die had ik zo van ja, ik drink wel iedere dag. Hoor. Maar je en... zag Blokhuis erbij zitten echt zo. Echt heel streng. En mensen op ja. de tribune ook van... nou, je hebt natuurlijk echt uh, serieuze drinkers. Maar als je gewoon zeg maar tussen de 0 en anderhalf glas per dag drinkt... dan ben je gezond bezig. Ja, Zo'n flesje tussen... van 25 centiliter was al te veel. Geloof Dat was ik, al te veel, ja. ja. Tussen de 0 en uh, 0,5. <laughs> Dat is echt heel weinig, hè? Ja, maar dit, dit is toch vreselijk... Hey, ik kijk er ook heel serieus bij. Zo van, nou, nee, dat is geen grapje. dat is een grapje. Nee, echt. Bloedserieus gewoon. Dus echt een nieuwe missie, hoor. Ik zei al, dat zeg ik al jarenlang, binnenkort bepaalt gewoon de regering wat wij eten. En uh, wij kunnen kiezen uit vier maaltijden die gewoon aan huis worden afgeleverd. Ja, ah. ja, ja. Ik ben voor. Uit. Ja, ik ben ook voor. Dat is in die keuken. gaat dus al tijd in zitten. Maar dan en, dus, wil ik wel dat ze het voor me bereiden. Ja, kant en klaar. Maar ik krijg trouwens wel, wel mijn sympathie, meneer Blokhuis, staat hier ook toevallig dan een bericht in dat uh, onverwacht zijn dochter is overleden in februari van 18 jaar. Oké. Okay. Ik denk vooral vandaar dat hij zo strak erin zit. Oké, okay, ja, ja. Uh, Misschien had ze wel te veel gedronken. Je weet. Het nou niet. zeg, dat vind ik wel <laughs> heel makkelijk. Uh, dat denk ik niet, lijkt me nee, niet. Ik hoop nee. het niet. Nee, nee, dat lijkt me ook niet. Uh, euh. Dat denk ik hij... niet van, nou gaan we het akkoord stellen. Ja, dan uh, moeten we allemaal veiligen. Goed, uh, straks onder andere de Zandvoortse bericht natuurlijk. En weer een stukje geschiedenis. Maar eerst even Bloks. up on a monday morning all dressed up and i still know that it's not easier De wereld van tobak leeft. You swim in En The Two Dragons. Ik heb ze niet gehoord, de twee draken, maar die waren misschien even stil. Hands Around the Moon is de nieuwe cd. En Somewhere uh, is er, oh, er een single van. van. Ja, daarvoor hadden we nog Bloks. Een leuke britpop beetje En die hebben ook een plaat die heet Monday. Ach, beginnen we nu over maandag. Voordat je weet, is het alweer maandag. Houd Al op, hè? Ja. Ik wil nog even genieten van het weekend, hoor. Toch? Ja, even er is... Net begonnen voor me, dus... Uh... Ja, dus dat is... Uh, nou. Want het opstaan op zaterdag, dat telt nog niet als weekend. Ik nee? denk dat, dat uh, van nou strikt als ik uh, hier om 1 uur weer eruit kom. Oké, okay, dan is echt weekend jou. Met de shop vrij. Oké, okay. nou ja, gisteravond hadden uh, we een, een salsaavond in een buurthuis. Het voelt echt een soort kinderdisco, weet je? Omdat wat? je naar een kinderdisco gaat in een voor buurthuis. Ouderen, voor ouderen. Ja, ik, merk wat, ik ben, de, ben nu bij de ouderengroep aangesloten, weet je wel. Echt, met een van die jongsten die er rondloopt, denk ik... Mm. Ja, het is wel echt je oudjes dit allemaal. Ja. Maar goed, het was wel leuk. En ja, dan lig je toch om één uur in bed. En dan is het gaat zo'n gaaf weer. wekken, weet ik. Ja, nou goed. Even doorzetten. Kom op, zeg. Kan het. je kan het. Hey, je kan het. Ja. Nou goed, we, eigenlijk hebben we ook een kopje rare berichten. Daar zijn we nu naartoe toegekomen door al dat gelul over gezond eten en gezond ja, leven. Ja, dat is wel jou, jouw... Uh... Ja. Maar, maar stoppen, uh, de, in Japan is er een, een meisje... en die uh, heeft haar vader nooit gekend. Ja. En toen uh, heeft uh, ze moeder besloten... om een nepvader voor haar dochter in te huren. O, oh, opblaasbaar? Dus heeft, uh, nou, nee, nee. Aan de BBC heeft ze verteld... dat ze tien erg eenzaam In de eerste instantie had uh, die moeder helemaal geen idee... dat ze gepest werd, doordat haar dochter weigende... om nog naar school te gaan, omdat ze geen vader heeft. Asako, heet die uh, vrouw dan, die heeft de leraar aangesproken... maar dat maakte de situatie niet beter op. Het enige wat ik nog kon bedenken, zei ze... was dat vinden van een aardige man een ideale vader. Iemand die haar zich beter kon laten voelen. Dus ze heeft een bureau benaderd... waar mensen dus een persoon kunnen inhuren als date... of als gast voor een bruiloft. En het verzoek van de moeder om een nepvader in te huren... werd goedgekeurd. En de man, Iakashi... die kwam He? dus in het leven van haar dochter. En de moeder heeft het verhaal verzonnen... dat de vader van het meisje was hertrouwd... maar nu weer contact met zijn dochter wilde. En het werkte. En nu tien jaar later ziet het meisje de acteur nog steeds als haar echte vader. Alles oh, wat grappig. En regelmatig vergezelt hij dus, uh, vergezelt hij dus uh, die moeder en de dochter tijdens dagjes uit. Krijgt hij nog wel betaald? Er, ja, 80 euro per uitje, zo'n beetje. Is toch wel uh, wat. Oké. Okay. Maar uh, naar eigen zeg is de moeder niet bang dat haar dochter achter de leugen komt, want ik weet dat ik, wat ik doe is drastisch, maar ik wil gewoon mijn dochter redden. Nou ja, redden. Ja, zorgen dat ze zich uh, Het is wel goed apart, voelt. maar goed. Dus, uh, ze heeft Alles voor geen, je kind, hè? Die man is zeg maar niet, uh, geen zwak gekregen voor die, voor die moeder, dat hij van. nou, ik ga gewoon met in wonen. Nee, dat. Nou, misschien ik. had ook al gezien daarnaast gewoon. Ja, dat is gewoon een kunnen, klusje. Gewoon een klusje hand te ja. houden en uh, lief kijken naar de... Ja, nou, dan ben je er. 80 euro opstrijken voor een uitstapje. Ja, ja het is een beetje ja. het, het sugar daddy idee, maar nou, het sugar mommy. Ja. Weet je, van uh, die vrouw is zijn sugar mommy. Ja. je moet inderdaad een daddy zijn dan. Ja, ja oké, okay, het is net een beetje omgedraaid. Ja, Goed, he, Marcus, schallig, had je he? al uh, dingen kunnen vinden op het net? Ja, ik heb een uh, berichtje over de vliegtuigmaatschappijen. Yeah? Uh, het schijnt namelijk dat zij gebruik maken van een algoritme. Yeah? En als jij met je familie op vakantie gaat, yeah? dan uh, uh, kijkt dat algoritme naar jullie uh, achternamen. Yeah? En dan denkt hij, hé, hey, die horen bij elkaar. Die zetten we apart. Ja, super logisch. Wat is nou het gevolg daarvan? Ja, ik voel hem wel aankomen. Ja. Als jij zeg maar uh, apart wordt gezet van je kinderen... Ja. Ja, dan ga jij, denk jij niet... nou, uh, we zien elkaar uh, over negen uur in uh, Amerika. Lekker rustig, huis? gaat allemaal zitten. Ja, precies. Ja. Nou, misschien jij wel, maar de meeste ouders niet. Nee. Dus, um, dus gaan mensen extra betalen om op die manier toch op je eigen stoel te zitten. Echt waar? Um, of te upgraden naar uh, first class of... Nou, in ieder geval bijbetalen om naast elkaar te kunnen zitten. Um, ja, en daar, uh, daar is dus nu uh, zijn ze daar, uh, is daar onderzoek naar gedaan. En dat, en dat, dat blijkt ze... dus bij heel veel vliegmaatschappijen te gebeuren. Is dat te, te verbieden of uh, mag dat gewoon? Of, uh... Ja, in principe, uh, waarom... Ja, voor mij mag dat gewoon. Het, het mag gewoon. Het is, het is, is niet, niet netjes. Nee, maar... het, is, het is niet klant, eh, klantvriendelijk, zou je denken. Nee, maar dat vliegtuigmaatschappijen uh, klantvriendelijk zijn, dat, daar zijn we al lang. Uh... Nee, ik, je, je zit gewoon in de bus. Ik snap het ook wel. Je zit gewoon in de bus en nog krapper zelfs. Nou ja, het is wel uh, creatief bedacht van ze. Om uh, ja, mensen uit elkaar te halen en uiteindelijk moet je betalen om weer bij elkaar te komen zitten. Nou, ik zou het wel even lekker vinden om naast iemand anders te zitten. Alhoewel, als ik maar niet naast een uh, discriminerende oude man ga zitten. Hè? Nee, dat was we pas niet. geleden hadden. Maar die donkere mevrouw, die uh, even voor alles werd uitgemaakt. Nou goed, naar deze plaat, de Zandvoortse berichten. Die hebben we weer voor je uitgezocht. En ik zit ook even te kijken of de plaatjes we vandaag ook allemaal weer uit de bak hebben gepakt. Oh ja, hier, take good care. Changes. Straks dus de Zandvoortse berichten, die met bak leeft. En nog meer hits straks. vibrant. <middels> I'm right. Uh, dit heet het Changes. Het is, uh, ja. Zandvoortse berichten. Uh, precies, het is er alweer tijd voor. Het is al ruim over half negen. De tweede keer van Zandvoort lacht was uh, in de uh, kwaliteit wisselend. Er waren een paar beginners uh, en die, nou, die waren aardig. Er was bijvoorbeeld een, uh, er was ook weer uh, Lea Wittenberg, werd uh, verteld. Je moest nog veel leren. Dat leuk, dan lees je dat terug in de krant. Je moet nog veel leren. En ver was West Sayed, was er dit keer wel bij aanwezig. Vorige keer, de eerste keer in het Amsterdamse Beat Hotel was je ziek. En nu was je wel aanwezig Hij was flink op met leuke grappen. En als klap op de vuurpijl zaten ze met z'n allen te wachten op de winnaar van het cabaretfestival. Festival. Ver, verbot, Molk, nou ik kan het niet uitspreken. Maar in geval, dat viel een beetje tegen. Uiteindelijk de favoriet was uh, Arjan. Marian Kelton, die was eigenlijk wat het beste van het hele... Zandvoort Lach de tweede keer en de komende en nog een paar keer. Dus hè. ik heb soms ook wel een beetje getwijfeld. Denk. Zal zou toch nog wel heen rijden? Ja, dat heb ik ook elk jaar, maar elk jaar... Doen we het niet? Nee. Nee, wat is dat toch? Nou goed, Zandvoort Lach was afgelopen zondagavond. Ja, ja en een busje dat woensdagavond uh, op de zeeweg vanuit uh, Zandvoort... richting Overveen reed, is uh, op zijn kant tot stilstand gekomen. Uh, rond uh, 18.35 uh, raakte de bestuurder uh, uh, de macht over het... Uh, over de tuur kwijt. Uh, ja, de man had uh, helaas uh, wel gedronken. Dus uh, hij heeft... Ja, uh, uh, yeah, er is bloedafname uh, gedaan. Hoeveel hij precies had uh, was... Uh, is niet naar buiten gekomen. Nee. Um, maar ja, hij heeft in ieder geval... Uh, ja, het busje is, uh, is wel klaar. Ja. Zeg maar. yeah. yeah. yeah. Oké, okay, van, wat... Um... Vanaf 1 december wijzigen de openingstijden van het politiebureau in Zandvoort. Hier dan Hierdoor kunnen agenten meer op straat zijn, dus meer blauw op straat. Maar het uitgangspunt blijft dus wel dat de politie... in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... lokaal bereikbaar en aanspreekbaar is. Maar het, het schijnt efficiënter te zijn... en aangiften kunnen tegenwoordig ook telefonisch... via internet, via een 3D-aangifte-loket. Waar staat dat? 3 d aangifte ja. Of zelfs bij de burger thuis worden opgenomen. Okay. En hierbij passen dus ze nieuwe kijk op de huisvesting. Dus de openingstijden zijn uh, nu vanaf 1 december... maandag en zaterdag van 9, tot, uh, 9 uur s ochtends tot 8 uur s avonds en dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 5. En de zondagen zijn ze gesloten, behalve in het zomerseizoen. Ja, uh, uh, nou ja, gebeurt er niks. En de politie is altijd telefonisch bereikbaar via 0908844. Dus uh, ja. kijk ook op politie.nl en Mijn Buurt... en dan kan je alles nog even rustig nalezen. Nou, het is in ieder geval goed om te horen... dat de burger thuis ook opgenomen kan worden. Dat is altijd prettig om te weten. Hè? Dat je, als je thuis bent, dat je ook opgenomen kan worden. Wacht, <laughs> ja. maar verder, wacht in. Maar Dieringsbelt werd uitgereikt door, uh, uh, kijk, door Joop, Joop Berendsen, de lokale burgemeester hier van Zandvoort. En hij werd uitgereikt aan uh, uh, ja, Marion Leffers. Zij is al jarenlang bezig met Sinterklaasfeest. Regelt van alles: financiën, sponsors, regelt ze, kleding. En uiteindelijk sminkt ze ze ook. Dan sminkt ze ze ook zwart? Nee toch? Nee, toch? Oh, Jawel. En ze heeft een waarderingspeld gekregen op uh, 18 november... en ook heel veel vrijwilligers zijn erbij betrokken bij het feest. Dat, is, dat lijkt alles om lekker soepel te lopen. Nou, dat loopt niet voor niks zo soepel. Daar Een uh, uh, hele grote bijdrage geleverd zij daar aan. En al twintig jaar schijnt dat. Goed, vertel. Wat nog meer? Ja, ik wil nog even ingaan op dat stukje 3D-aangifte-loket... Uh, um, yeah? um, ik vind het echt bizar, want aangifte doen is al iets vreselijks. Maar wat je nu dus krijgt, is dat je gaat naar het politiebureau toe. En in plaats van dat er dan iemand tegenover je zit, ga je dan in de kamer zitten. Daar zit dan een scherm. En dan zit er een agent ergens in Rotterdam of zo. En die zit dan aangifte doen. En die is er nou bij je. En die. Hologram dan ook, hè? Ja, het is inderdaad een hologram per En kan je kiezen uit wat voor hologram? Ja. Kan je kiezen nee, of nee, het een man of een vrouw is? Of, nee, uh... volgens mij uh, dat niet. Oh. Um, maar dan kun je dus aangifte doen. En die vrouw die kan gewoon ondertussen zes uh, aangiftes tegelijkertijd doen. Uh. Oh, maar uh, reageert ze echt op jouw vrouw? Of is het gewoon, ja, ja, dank u wel. Dank u wel. Is het dan uh, zeg maar zo'n halve uh, Nee, volgens mij is het dan, aan, uh... als ik het filmpje goed begrijp... is het wel gewoon een echt persoon. Die, oh, okay. uh, oh, dat is dan wel weer aardig, toch? Maar, uh, goed, voorlopig geen nieuw hek in het waterleiding Duinig gebied. Dus daar, afgelopen week begonnen, ze daar al mee te bouwen. Maar er is dus een andere uh, uh, instelling die heeft gezegd: die is tegen de plaatsing van het hek. En toen dachten ze: nou, is het is allemaal wel loslopen. We, we gaan gewoon dat hek gewoon plaatsen daar. En uiteindelijk uh, is het toch weer door de rechter besloten: nee, diegene die bezwaar heeft ingediend, die, ja, die heeft het woord zeggen. Dus ze moeten stoppen. Dus uiteindelijk kunnen die dieren gewoon weer heen en weer in en uit het gebied. En wat natuurlijk straks heel druk gaat worden, want ze gaan op zoek naar voer. Ja. En, uh, dat, dat is echt, dus de procedure is, uh, moet eerst afgerond zijn... en dat kan wel op zo vroeg als half januari zijn. Ik ben trouwens wel benieuwd. Ja. Uh, of nou benieuwd uh, ik vraag me af, hoe hoezo bij de Oostvadersplassen? Daar is nu besloten hoeveel er uh, afgeschoten gaat worden... over ja. dingen meer. Maar je hoort hier bijna niks meer over in het nieuws. Nee. Dat vind ik wel verrassend. Er wordt nog wel steeds geschoten. Je hoort nog steeds op de achtergrond hoor je dit soort dingen. Of nog hoor je niet meer? Nee. nee, hoor je niet meer. Nee, nee, nee. Ze nee, schieten nu met zwaarder uh, geschud. Okay. Ja, nou, weet je, ze kunnen die mensen in het dorp gewoon met zo'n blaaspijpje kunnen ze pakken. Want hier en daar zie je ze die gewoon mensen. liggen. Ze liggen hier misschien hier achter uh, in de tuin weer. De nu. Blaaspijpje, dat ze te veel gedronken oh. hebben bedoel je? Nee, maar dat zo'n blaaspijpje. Ze liggen hier gewoon. Uh, oh, te grijpen. Oh, wacht, je verdomme bedoel je? Ja. Ja, oh, de herten. Oh, de herten. Ja, en dan, dan, dan, dan, dan, dan doen we ze, gooien ze in de wagen. En dan gooien ze gewoon. Uh, waar? Gooien ze gewoon oh, katwijk eruit, weet je wel. Oh? Gewoon handig. in zee. Ja, nee, nee. Nee, gewoon in een ander gebied. Dat een andere gemeente er last van heeft. Okay, no. je zet, of. Ja. Nou ja, nee. Ik ga, ik ga ja, Of zet. je gewoon zetten ze in Amsterdam neer. Ja, ja in Amsterdam. Op de dam. In Amsterdam. De ja, dam, het Amsterdam. Ja, ja, ja al, die gooien, al die heten gooien je in een wagen. De klep gooi je open en dan trek je snel op. En dan blap, dan liggen ze allemaal worden ze wakker midden in de oh, stad. Volgens mij, volgens mij raakt ze echt heel in paniek als ze in ja, nou ja, dan, dan weten wel. ze daar ook eens hoe het is ja. om herten in je stad te hebben. Ja, worden. in plaats van dat het cultuur is. En dat Want ze zijn zo, oh, de Amsterdamse waterleidingen daar, dus Amsterdam zoekt het maar uit met ja, de herten. Zij zijn ze nal nalatig, met dat hek gewoon. Hè? Lekker makkelijk allemaal zo. Euh. Ja. Nou ja, het, de half januari wordt het allemaal opgelost. Zeker. Ik voel het gewoon. Eh, tot uh, zover uh, de Zandvoortse berichten. Sorry, ik, ik ben allerlei knopjes tegelijk aan het worden in, in een rommeltje. Nog een keer. We know what you want. You know they're out there, don't you? Welcome to the jungle, to the jungle, baby. It's you and me. Walk between the raindrops, between the raindrops, singing on the Oh, ze hebben een nieuwe CD uit. Maar dat is dit niet op te vinden, want het is alweer een nieuwe single. De Black Album schijnt ergens in maart uit te komen. En dat ga je hier ook houden. De vorige plaat was... Uh, uh, oh, ik ben het even vergeten. Ja, maar we ben hem bijna elke week gedraaid. Het blijft toch niet meer zitten. Dat is wel jammer. Ik draai echt uh, wekelijks nieuwe muziek. En dan zit je met mensen soms te babbelen over muziek. En dan, wat vind jij nou leuke muziek? En dan moet ik echt na... Ik kan het gewoon niet meer vasthouden. Ik kom dan echt met stukken tekst van, van, van 20 jaar geleden. Dan denk je, ja... Ja, echt de geheugen wordt minder. En ik had wel begrepen dat je bij de Volksuniversiteit en Alkmaar... heb je wel een cursus hoe je je geheugen weer kan trainen. Ik denk dat ik me ga aanmelden. Misschien is dat een heel goed idee. Oh. Goed. goed, het is de zaterdagmorgen. Het is bijna om bijna kwart voor negen. Het wordt langzaam licht in zo'n voert. Well, en we leuk, kijken ja. zo de wereld in. We hebben gisteren Black Friday gehad. En uh, iedereen heeft weer zijn koopjes... Uh, Thuis liggen en gaat vandaag even de beschrijvingen lezen en kijken hoe werkt het eigenlijk het wat kan ik er allemaal mee met het nieuwe superman. device? Wat, wat, wat, is ja. een, wat is een gebruik ze je kijkt er nooit in wat, wat, wat is dat Jij gaat gewoon lekker lopen kloot op zijn apparaat en geeft het een stuk dan nou, weer terug naar de winkel of heb je dat nooit heb nee, nee. Nee? ik heb gisteren heb ik bijvoorbeeld uh, hallelujah ik heb mijn of is het apparaat ontkalkt maar dan kijk ik ook ik heb geen gebruik die doos is lang weg ja? dus je kijkt gewoon eventjes op je telefoon van uh, hoe doe je dat nou klaar Oh, oké. Okay. Wel makkelijk hoor, vind ik. Oké, okay. nee, ik, uh, ik laat het apparaat gewoon helemaal ingepakt staan. Dan ga ik lekker op de bank zitten met een kopje koffie. En dan ik ga ik eerst het boekje lezen. helemaal doorlezen. En heb je ook zo'n uh, archeerstift en zo erbij? Ja, precies. Ja? Ja. <laughs> Oh, daar zijn, daar zijn al die talenboekjes voor. Voor ja. mensen zoals jij. Ja, en ja. dan ah, ja, ah. ik, ga Frans lezen. Ik ga ik lezen. Ja, highlights ga ik aangeven. Oké, okay, nou, ik ben verre is nieuwsgierig. En, en lees dan, je dan twee dan ook, doe ik hem open. Lees je ze dan ook allemaal? De Fransen, de Chinezen? Die... Ja, ik ben wat nieuwsgierig, wat in die vertalingen. Nee, het Frans is niet, die ben ik niet machtig. Nee, nee, Engels misschien nog wel een beetje, maar technisch Engels ook al niet. Dus uh, vaak nee, uh, blijf ik ja, nee. bij Nederlands hangen. Ja, nou, ja, goed. En succes maar. met je nu al praat, uh, uh, wat je gekocht hebt, wat okay. je aangeschaft hebt. Nou ja, over Chinees gesproken. Het, ja? De politie in China heeft ongeveer een half miljoen dozen met nagemaakte condooms in beslag genomen. Uh -huh. Die waren voorzien van bekende merknamen. Maar de kwaliteit was volgens de autoriteiten ondermaat. Levensgevaarlijk! En de bende, ja, en ja. Bende, ja, misschien waren, was de groot ook ondermaat. Want Chinezen zijn natuurlijk wat meer oh, ja, schapen. Ja. Maar de bende verkocht de nagemaakte voorboedmiddelen onder meer aan supermarkten en hotels. En ze produceerden ook uh, alles in geïmproviseerde werkplaatsen. in landelijke wielen. Provincies Henan en Hubei. Dus uh, ja, 6,3 euro uh, waren de condooms die ze in de slag hebben het genomen. Er waren gewoon boterhamzakjes met de merknaam erop. Ja, waarschijnlijk. Ik ja. Dacht, hij zit wel een beetje ruim. Nee, ze kijken ja. of het wel werkt. Nou ja, ze, ze worden ook... What the fuck, hij scheurt. Nou, ja. lekker dan. Illegaal condooms zouden vaak gemaakt worden in vieze werkplaatsen... en daar worden blootgesteld aan allerlei bacteriën en schimmels. En soms zouden zelfs gebruikte voorwoedsmiddelen worden gerecycled. Hou eens even lekker op. Dus je valt geen seks meer in <laughs> bij mij thuis... <laughs> Dus nee. uh, ja. Ja. Oh. Ja. ja. Dat ze daar over, serieus over hebben om condooms na te maken... is daar nou echt ja, een gat ook, in Ja, maar ook te recyclen. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja. Dan word je ja, zwanger je... van een achtergebleed... Uh, spermatozoïdje. Ja. Ik ja. kan me best voorstellen... als jij een condoomfabriek hebt die niet zo heel goed is... en niet zo heel bekend. Als jij dan gewoon uh, een, een bekend merk erop zet... Ja. Uh, zo, kijk, de bekende merken testen hun uh, uh, rubbertjes heel goed. Ja. Uh, en als jij dat niet doet, maar wel dat merk erop zet, kopen ze wel makkelijker als ze wat ja. goedkoper zijn, hoop nou, ik. Gewoon oh, goede wel, marketing. Ik vind ja. het wel een aardige onderneming. Nou ja, goed, ja, je kan ook naar Facebook gaan en gewoon een soortje ballonnen kopen. Die kan je natuurlijk wel kwijt in China. Want als ze die, die vrij klein zijn, dan kan je gewoon bewonnen uitdelen. Dat is helemaal geen punt. Goed, Nou, we kijken nog meer in de wereld. En vandaag in de uh, Telegraaf te lezen... dat het uh, gevaarlijk wordt dat er steeds meer uh, fopagenten op straat komen. En uh, dat je soms uh, als uh, burger in nood bent... en dan zie je iemand in een uniform lopen... en je zegt, die moet ik hebben, die moet ik hebben. En dan zegt ik. nee meneer, ik ben zeg maar gewoon een... Uh, een, een ik houd een, op zich, hoe noem je dat weer? Een, een boa ben ik, ja. en ik, ik, Ben jij een boa? Heb, ja, ik ben een boa, zegt die meneer dan. In een uniform. En ja, die oh ja. boa valt dan weer onder... Buiten gewoon opsporingsambtenaar. Ja, zeg dan en die, gewoon. He, die kan niet alles doen. Die, zeg, die kan niet het wapen trekken en even optreden. Dus dan moet je toch weer een andere agent hebben. En die is in bepaalde wijken soms niet aanwezig... waardoor het volgens een aantal mensen toch onveilig wordt op straat. Want boa's die worden soms ingezet in gebieden... waar uh, volgens de politie toch wel heel veel mensen met wapens rondlopen. Dat schijnen ze allemaal in kaart te hebben gehad. In, ka in kaart hebben. Dus nou ja, dat is even een... Um, ik wil er geen paniek zaaien, maar misschien heb ik dat nu toch wel gedaan. Goed, nou, straks onder andere nog een stukje geschiedenis... in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Het is vandaag uh, 24 november. En ik draai eerst even de muziek uh, van The Boom Bats. Komt de cd uit. En dit is alvast de single Ocean's. So close, but somewhere we just grew apart. Oh, oh, oh. Giving in, giving in to the impulse. And I know, and I know we were so close. Ja, lekkere muziek. San Francisco hier. Uh, en uh, Fickle Friend, zo heet de band. En uh, is in de midden zaterdagmorgen. Ik met verbazing. Ik afgelopen week heb ik uh, ja, Marco Kroon gezien. Ben Jeroen Pauw. Jeroen Pauw. Nou, was hij nou aangedaan of had hij zoiets? wat uh, fuck, zit ik nou in? Wat heb ik nou weer aan mijn fietsen hangen, weet je wel. Marco Kroon heeft een boek uit, het heet Kroongetuigen. Oh, grappig. En, uh, nou ja, het maf is, uh, is, dat Maarten het Hart niet? Hij had ook een kroongetuige. Voor mij was dat ook een boek van. Dat had ook een kroongetuige van ja? Maarten het oh, Hart. Okay. Ja, van. Dit was hier gewoon Marco Kroon. Die is natuurlijk uh, ooit, nou ja, in welk land is hij ook geweest? Afghanistan, daar is hij geweest natuurlijk. En daar heeft hij uh, een onderscheiding gekregen, omdat hij heeft opgetreden op een manier dat was gewoon heldhaftig. Hij heeft mensen gered uit een bepaalde situatie. En een uh, onderscheiding gekregen van de koning. Geef hem in opspraak, omdat hij nou in zijn kroeg. waren er alleen wapens gezien. Deze is er, geloof ik. Nou ja, goed... Of het nou, zeg maar, onder zijn bewind was, dat, dat wapentuig... of dat mensen dat daar droeg, was niet helemaal duidelijk. Uiteindelijk is hij daarvan vrijgesproken. En uiteindelijk heeft hij ook een jaar of zo, of twee jaar geleden... heeft hij gesproken dat hij uiteindelijk ontvoerd is geweest... en dat hij zijn ontvoerder even later heeft doodgeschoten. Oh. Dat hebben ze toen onderzocht. Ze hebben daar toch geen bewijs voor gevonden. Ze hadden zoiets van... Ja, wij hebben Marco Groon de hele tijd eigenlijk in de gaten gehouden. Want je moet je om de zoveel tijd melden. En misschien is hij twee uur uit zicht geweest. Is hij dan in die twee uur ontvoerd geweest? Zou kunnen. En nou ja, uiteindelijk is hij dan losgekomen en heeft hij daarbij zijn ontvoerder neergeschoten. Ook geen bewijzen voor. Dus nou ja, uiteindelijk uh, ja, is dat een soort fabeltje geworden. Maar goed, hij, hij staat nog wel recht overeind. Ik bedoel, uh, uh, nou ja, ze, ze hebben hem niet te zeggen, maar er helemaal uitgegooid. Maar nu komt hij toch met een boek waarin hij nog veel meer vertelt dat hij ook tijdens deze ontvoering seksueel misbruikt is. En oh? Hele verhalen erbij dat ik denk. Gast, waarom doe je dit? Waarom ga je dit allemaal vertellen? aan plein publiek? Ja, ja ik, denk dat ik is het ook van, niet helemaal lee Doe het doe dat even met een psycholoog en met <kuggen> mensen om je heen. Maar waarom moeten wij daar allemaal... Ik, ik, ik, ik zal het persoonlijk... Ja, misschien is het mannelijke trots dat ik denk van nou dat ga ik echt niet vertellen. Als ja, er schijnen er meer mannelijke verkrachtingen voor te komen dan je denkt. Omdat mannen ja. zich niet, het niet durven te zeggen. Ja, dat, nou, dat zou, kan me iets meer voorstellen. Want het is extra... Hoe uh, noem je dat? Uh, Vernederend Venederend als ja. man zijnde, dat je, je dan niet zelf kunt redden. Ja, en we... uh, wij vrouwen, ja, ja, die kunnen er die kunnen niks aan doen. Maar waar, waarom, waarom zou je dit vertellen? Is dat nou echt... De mensen die dan heel plat denken, denken ze... Ja, dat heeft te maken met dat het boek gewoon goed verkopen. Dan denk ik, echt waar? Is het dat dan waard? Nou, dat lijkt me ook niet. Maar ik, ik vind het een hele moeilijk verhaal van hem. En de laatste tijd uh, ja, ja, raakt hij ook in een dip. Hij heeft ook periodes gehad dat hij echt ontzettend veel heeft gedronken. Heeft dat dan invloed gehad op zijn uh, geheugen? Zou dat het kunnen zijn? Nou, of hij drinkt om dat te vergeten juist. Ja, dat zou ook wel weer kunnen. En dat hij dan denkt van, uh, ik moet het maar gewoon vertellen. Want dan uh, ben ik het kwijt. En dan uh, kan er misschien wat aan gedaan worden. Ja. Ja, maar dan ga je iets vertellen. Dan ben je het kwijt. Waar je naderhand wat altijd kunnen... mee gepest gaat worden. Ja, nee, nee. In kroeg en zo, jawel. Ja, mensen gaan anders ja. naar je kijken. Wat is ja. de meerwaarde dat wij dat dan weten? Ja. Ja, Jij ja, nee. wil het zo nodig kwijt. En dat moet ja. je dan op de publieke televisie doen. Dan met de psycholoog die je veel meer kan helpen daarin. Nu heeft ja. de hele Nederland heeft een mening daarover. En dat wil je graag. Ik snap het niet. Nee, nee ik, zou, ik zou het persoonlijk zelf ook uh, niet... Nee, ik zou het zou toch wel even, even delen gesloten... Mee. Een in gesloten inrichting zou ik het vertellen. Nee, zonder geen. Uit. In de gesloten inrichting, ja. Oké, okay. okay, nog wat luchtige zaken die ons bezighouden. Ja, ja. ik heb er wel één, maar. Ja, ja, ja Oké, okay. ja. ik moest even kijken of we onze mede. Je kan in China, kan je. Ik ben weer in China gewoon kan je in een hele diepe steengroog hoeven. Naar bij de miljoenenstad Shanghai kan je uh, slapen tussen witte lakens. Het is ja. echt een heel, heel mooi uh, ik echt, gebeuren. Je, zoals jij het vertelt, denk je echt, echt niet. Ik ga niet in een grot wonen, maar nee. dan zie je de foto's erbij. Ja, die, en die waren ik denk, echt wauw. heel erg mooi. Echt, echt mooi? mooi. Ik ben, ja, hier. Die foto's, als je dat zo ziet, dat is echt fantastisch. En in 2013 is de bouw begonnen. Ja? Het was wel lastig. allerlei technische uitdagingen en strenge preventiemaatregelen. Maar Er zit ook een eh, kunstmatige van aan de overkant, een enorm aquarium, en het ziet er echt fantastisch ja, het uit. Het lijkt gewoon of ze zeggen in de steengroef een, een, een gebouw hebben gemetseld. Uh, een beetje, het lijkt een beetje futuristisch, ja. alsof het uit een James Bond film komt. Dat doet ik net zeggen of uh, Thunderbirds. Dat doet me ja, denken. Oh, Thunderbirds denk, go. Ja. Dat ene dakje gaat open, en dan komt daar zeg, met de straaljager of uh, een of andere vliegvoorwerp uh, tevoorschijn. Ja, ik denk dat ze waarschijnlijk. Ik vraag me ook af uh, hoe ze dat gaan doen. Uh, dat, uh, dat alles met een lift aangevoerd wordt of zo, Want, uh, of ja. dat er een weg is naar beneden. Het is een beetje vaag. Maar het, ja, het ziet er voor... geweldig uit. Er maar... was wel heel veel energie Safe. om dit cel... ja? ding allemaal... Uh... Ja, ik, vind het wel, ik vind het wel een mooi initiatief. Zeg maar. Je hebt zo'n steengroeven. Yeah. Nou, als je daar klaar bent, als er niks meer gewonnen wordt... wat doe je er dan mee? Ja, uh, het is, dan moet je er weer zand in gooien, anders bedoel je. Ja, nou, ja, dat is niet echt een optie. Dat is wel nee. heel veel zand. Maar uh, ik vind dit, uh, ziet er het erg dan, mooi uit. Om er dan gewoon een soort natuurpark van te maken. En, uh, met de verschillende niveaus. Dat je kan en, vissen, ja. je zet ja. er wat snoeken uit en uh, weet ik veel. Uh... Ja, het, ziet er, ja. het ziet er leuk ja. uit. Het doet, denken, het doet echt denken aan de Thunderbirds-eiland. Ja, die, Thunderbirds die ik Zie je alleen die boompjes niet die je opzij kan klappen? Dat zie ik nee. niet. Maar, ik uh, <laughs> ik, uh, ik uh, zit te overwegen om er te gaan wonen. Ik was ja. altijd een Thunderbirds-fan. Dus, uh, ja, oké. Ja. Ja. Op jouw leeftijd? Toen ik, toen ik jong was, hè? Was ik... Ja, nee, maar het, is, uh, het was in mijn jeugd, dus moet je nagaan. Jeetje, dat is toch al klassiek ook geworden. Klassieker ja. zijn dat gewoon. Dat blijkt ja. wel Thunderbirds. Ja. Nee, uh, regelmatig op de, ro de Roman kom je nog steeds dat eiland tegen. Met die boompjes zijn natuurlijk ook afgebroken allemaal. Ja, die, dat ja. probleem had ik ook met mijn Thunderbird-eiland. En allemaal stuk gewoon, allemaal ja. zo vervelend. Je hebt ook zo'n Thunderbird-eiland. Ja, natuurlijk. Ik heb ze ook nog een beetje verhandeld. Als je echt een mooie hebt met al die figuurtjes erbij, dan is het best nog wel interessant. Oké. Okay. Zeker de 40 plus. Dan denk ik van, oh, dat wil ik thuis nog blijven. Heb je bekast. toch wel gefotografeerd voor jezelf dat je gewoon een postertje hebt opgehangen? Ja, natuurlijk. Dat doe ik allemaal wel. Ja. Goed, leuk, hoor. Laatste baantje voor 9 uur en straks negen uur de nou ja, en natuurlijk de geschiedenis. We zijn er weer ingedoken. Wat speelde zich af op deze datum door de jaren heen? Nou hier dan de uh, plaat die ik net belooft dat de wombats oceans. uit binnenkort. Maar ja, de, dit, uh, dit komt er vaak op te vinden. Yes, we hadden het over de Ocean en de Sea. Dan nou, krijg men meteen dat soort natuurlijk op dag Lijkt maar vrij logisch. Nou goed, we hebben eigenlijk bijna geen tijd meer om nu nog even een berichtje te doen. Heel kort. Nou, dat klopt uh, alweer tegen negen uur natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ik kan je vertellen dat het vandaag een beetje mistig is. Een beetje grijsachtig. Het schijnt uiteindelijk nog wel wat beter te worden. Maar de gevoelstemperatuur is wel aan de lage kant. Dat is wel uh, een beetje vervelend. Nou goed, straks natuurlijk ook om half tien weer de Zandvoortse bericht. Wat speelt er allemaal? Hoe met de, eigenlijk met de Formule Komt het nog? Want dan hoor ik het nou, later. Ja, Niks bro. Er, er zijn diverse yeah. vragen. Dus je kan stemmen voor en tegen. We spreken je set... zo. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.